Ook zullen er gletsjers instorten en zal het heftiger gaan stormen. Zeker 85 zorginstellingen hebben vorig jaar verdacht hoge winsten behaald. Dat zegt het journalistiek platform Pointer. Dat onderzoek deed in samenwerking met reporter Radio en Follow the Money. Ze concluderen dat de winsten vele malen hoger liggen dan in de zorgsector gebruikelijk is. Bij 85 zorgbedrijven worden al twee jaar op rij winsten behaald van 10 tot 50 procent. Waar 3 procent normaal is. Minister De Jonge van Volksgezondheid noemt dat absurd. In een aantal gevallen was er sprake van fraude. Zo werd er niet geleverde zorg gedeclareerd... of werd de winst via financiële constructies weggesluist... in de vorm van dividend voor directieleden. Een veiling van designspullen heeft het Openbaar Ministerie... ruim een kwart miljoen euro opgeleverd. Vorige maand kon er geboden worden op spullen als tassen van Chanel en Gucci... en schoenen van Louboutin. Die waren door het Openbaar Ministerie in beslag genomen... bij verschillende criminelen... Het OM legt al geregeld beslag op dure auto's... maar het afzonderlijk veilen van designspullen is nieuw. Door het mooie weer hebben zonnepanelen de afgelopen zomer... zo'n 10% meer opgebracht dan in andere jaren. Vooral augustus was een topmaand, zegt Duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal. Die heeft met gegevens van onder meer het KNMI uitgerekend... dat de opbrengst in die maand zelfs 16% hoger lag. Het weer half tot zwaar bewolkt, geregeld buien. Eerst vooral in het zuidwesten en aan zee en later overal. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten en het wordt 17 tot 19 graden. Morgen eerst droog, later regen en opnieuw hooguit 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom eens langs. De entree is gratis. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En z zomerhit. Is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Een hele goede middag luisteraars. Dit is het lunchprogramma op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En het is een vast programma tussen 12 en 2 's middags. En vandaag met een hele speciale uitzending... die staat helemaal in het teken van onze speciale gast. En die speciale gast is hier om half twee tot twee uur... de nieuwe burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Ja, daar krijgt u alles te horen van. Wie is de nieuwe burgemeester? Daar hoort u straks alles van. En met onze vaste sidekick, Imka. Inka, hey, welkom was... terug Inka. Ja, dank je. Lachleden. Hartstikke leuk dat je er bent. <laughs> en ik ben niet alleen met Inca. nee, Roy is er ook. Welkom ja, Roy. goedemiddag. Ja, het is een... Even op een andere dag. Ja, het is, uh, het is een drukke dag, hè. En ja, dat is nog... Ja, en dat is nog niet alles, want we hebben ook nog een nieuws uit onze badplaats... en de directe omgeving. We hebben dus een behoorlijk vol programma. ztv te beluisteren op frequentie 106.9... op zich kanaal 40. En kijk en luisteren kan ook, en dan zwaaien we misschien... Internet www.zfm-live.nl Hans. Ja. Hey, en wat ook nog ik, uh, leuk is: uh, de, de rest, welkomstreceptie van de burgemeester heeft uh, afgelopen donderdag plaatsgevonden. Ja. En daar waren Imka en ik uh, bij. En daar hebben diverse mensen gesproken. Die interviews gaan we vandaag ook horen. Ja. En de speech. Ja. De, de, de, de, ja, de, toespraak. de toespraak die hij hield nadat hij burgemeester werd verantwoord. Ja. Wordt. Dus, uh, dat is ook zeker de moeite waard om uh, in dit programma te luisteren. Gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Uh, mijn naam is Hans Wassenaar. Ja, en ik start vandaag speciaal voor Imka. Om het welkom te heten. Een plaatje. Ah. Ik weet zeker dat ze deze heel erg mooi vindt. Elke dag die lacht.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 Ja, voor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 at all Het was speciaal voor onze sidekick. Nou, ik dankjewel. weet dat ze helemaal gek van de is. Van dus ik denk, ja, die moet ik toch eventjes draaien. Ja, oh. prachtig. Heb je al wat nieuws, Emka? Jazeker. Ik heb hier de agenda voor deze laatste week van september. Uh, 26 september de regenboogborrel bij Rosé aan Zee... in de haven van Zandvoort van half zes tot half acht. Op 27 september de havenzangers meezingavond... in het Wapen van Zandvoort vanaf half acht. Ook die avond het Oktoberfest, een gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort vanaf 8 uur. Op, ook die, avond, of die dag is het Burendag, dus we kunnen feestjes met de buren gaan vieren. Uh, ja, nog een keer Oktoberfest, die heb ik net gezegd. 29 september, Shantykoren- en Zeeliederenfestival. Dat is altijd heel gezellig in het dorp. Wordt gehouden in het centrum en de aanvang is om 10 uur s morgens. Er is er ook. Dezelfde zondag, 29 september, open dag in het dierentehuis Kennemerland. In de Keesongstraat, achteraan. En dat is van 12 tot 4 uur. En op het circuit is er natuurlijk ook wat te doen. De supercar Sunday op het circuit. Dat was het? Ja, dat was het. Uh, meer dan genoeg, hè? Ja, toch gaat wel, hè? Oké, okay, wij gaan luisteren naar Tipo. China in your hand. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, ik heb er een uitgezocht met een, een gitaar eigenlijk. Duane Eddy, en dat is een Amerikaanse gitarist. Hij bracht eind eh, jaren 50 in de, in de Verenigde Staten door met een aantal instrumentale rock roll hits. En werd sindsdien beschouwd als een belangrijke grondlegger van het twangy gitaargeluid. En het is een stijl waarbij vooral losse noten op de lange snaren van de elektrische gitaar worden gespeeld. Voorzien van nadrukkelijk galm, vibrato, tremolo en de buiging van de snaren. Wij gaan luisteren naar Doe en Eddy met Rebel Rouser. Onze instrumentaal was dat. Hé, hé, hé, mond houden. <lacht> dat kan je als je alles tegelijk moet doen. Dan gaat het ja. toch echt niet goed. Imka, je hebt nog wat. Ja, ik heb nieuws over gistermiddag, 24 september... heeft Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden... de hagelnieuwe wildwaterbaan in Park Zandvoort van Centerparks geopend. De boomlange zwemmer deed dat samen met een vijftal Zandvoortse schoolkinderen... die daarvoor waren geselecteerd. Bij de opening van de baan was burgemeester David Molenburg aanwezig... Het was ook zijn eerste officiële opening als eerste burger van Zandvoort. Ook wethouder Joop Berendsen gaf acte de présence. Samen met de directeur van Centerparks Nederland, Mark Giethoorn. Centerparks Zandvoort is druk bezig met de vernieuwing van het park. De vernieuwing van het hotel en de 116 hotelkamers sinds inmiddels voltooid. Ondertussen worden de 430 kottetjes verbouwd... om gereed te zijn begin mei 2020. Er zijn nu al meer dan 100 volledige gereden... 100 kottetjes volledig gerenoveerd. Volgens Schiethoorn is de bouw van de wildwaterbaan... één van de hoogtepunten in de totale verbouwing. We kregen veel van de bezoekers van het park de aanbeveling... om een wildwaterbaan te bouwen. Na de bouwperiode van ruim 9 maanden... kunnen bezoekers nu ook in Zandvoort door de wildwaterbaan razen. Door de wildwaterbaan wordt er per, 4, uh, per uur 2,4 miljoen liter water gepompt. De wildwaterbaan is voorzien van allerlei speciale effecten om de beleving compleet te maken. Variërend van waterkanonnen, waterbubbels die rood en blauw kleuren... bruisende watervallen en warm en koude luchtstromen boven het kolkende water. Er zijn drie banen. Van soft via medium naar turbo. Met de snelheden die de namen aangeven. De baan is een bezoek aan het zwembad zeker meer dan waard. Natuurlijk ten eerste om lekker te zwemmen en dan tegelijkertijd gebruik te maken van die geweldige beeldwaterbaan. Ja, als, als nou dat verkleurt, verkleurt dan het water ook, niet? <laughs> Dat <laughs> nee, weet ik niet. Nee, waarschijnlijk niet. Wat, wat, een, wat een, veel, een hoeveelheid water. 2,4 miljoen liter. Dat is echt... Uh, dat is niet goed voor stikstof, hoor. Nee, dat... Nee. Nee, dan moet moeten die baan sluiten tot ze circuit uh, open blijven. <laughs> <Ja>. <laughs> goed, we gaan luisteren naar de Trevor Wilbur's. Weet je wie dat zijn? Trevor Wilburys, ja. Ja, weet je wie dat zijn? Dat zijn hele bekende zijn dat, hè? Ja? Ja, dat is, Roy Orbison zat erbij. En, Klopt. Uh, een hele bekende groep was dat. En daar gaan we naar luisteren. End of the line.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 Somewhere down the road when somebody plays At the end of the line the purple haze to be here, happy to feel that, the of the line, of the and it don't matter if you're by my side, the of the line, of I'm satisfied. Well, it's all. Ja, dat waren de Turvey Wilburts. En Roy, die hebt wat. Ja, ik heb altijd wat, toch? Ja, dan ja, zit ik hier niet. Nee, dat is waar. Nee. Maar uh, ja, de afgelopen donderdag was natuurlijk de installatie... van de burgemeester uh, David uh, Moenburg. En um, ja, daar gaf hij natuurlijk ook een, uh, zelf een speech. En uh, laten we die nou net klaar hebben staan. Na alle festiviteiten rond het vertrek van Nick Meijer... meteen door mochten met de organisatie van deze speciale raadsvergadering... en, uh, en de... Welkomstbijeenkomst zometeen. Uh, dank voor alle sprekers en hun mooie woorden. Uh, Maarten, we hebben het er straks nog even over. Uh, commissaris, dank voor de woorden en ook namens het college en de raad en namens de kring van burgemeesters heel hartelijk dank. Laat ik om, uh, te beginnen zeggen hoe blij ik ben om hier te staan. Uh, om vandaag vanaf vandaag burgemeester van uh, deze prachtige gemeente te mogen zijn. Ik dank de vertrouwenscommissie voor de goede gesprekken die we gehad hebben. Het is toch een beetje een reis die je met elkaar aangaat, zo'n proces en uh, zo'n procedure en uiteindelijk ben ik ook blij dat we erop uitgekomen zijn om die reis verder uh, te willen zetten, samen te willen voortzetten. Ik dank u als raad voor het vertrouwen uh, dat u in mij stelt uh, en ik kijk er ontzettend naar uit om alle mensen in de gemeente snel te ontmoeten en u te kunnen dienen als burgemeester en als burgervader. De afgelopen week heb ik al zo ontzettend veel leuke mensen mogen ontmoeten spontaan als ik hier was op straat. En ik verheug me erop dat dat nog veel intensiever wordt de komende periode. Zowel bij formele gebeurtenissen als spontaan. Uh, gewoon om een kop koffie te drinken, uh, om het gesprek te hebben over alles wat er leeft. Uh, bij vreugde, maar ook in tijden van verdriet. En tenzij het heel hard regent, zult u mij veel op de fiets en lopend zien. En spreek me gewoon aan, want er is altijd tijd voor een spontaan praatje of een uh, spontane ontmoeting. Ik hoop ook u als raadsleden nader te leren kennen. Uh, en ik heb u al uh, het, ja, het verzoek gedaan dat niet met een kop koffie op het raadhuis te doen. Maar om mij mee te nemen naar een plek die voor u betekenisvol of bijzonder is voor een plek waar, waar u van zegt, van, nou, misschien vervult mij dat met zorg, ik wil dat, wil dat je dat ziet. Of naar gewoon een hele bijzondere Zandvoorter met een mooi verhaal. En dan snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant kunnen we, ja, kan ik de gemeente snel beter leren kennen. En hebben we ook het gesprek aan de hand van datgene wat u mij wil laten zien. Uh, ik wil een kort woord richten aan mijn voorganger Nick Meijer. Um, want wat fijn dat jij er bent en ook jouw voorganger Rob van der Heijden. Um, Nick, het is een eer om jou op te mogen volgen. En de afgelopen periode heb je mij, uh, ja, zoals we dat uh, noemen, geholpen bij een zachte landing... ...door me al te introduceren bij heel veel mensen en um, dossiers goed over te dragen. En ik ben je daar dankbaar voor, want uh, die zachte landing kan wat mij betreft dan ook echt gevolgd worden door een, een vliegende start. Ik heb ook al het genoeg mogen smaken om kennis te maken met de leden van het college. En dat is erg goed bevallen. En uh, Ellen, Joop, Gert-Jan en Willem. Secretaris, heel veel dank voor de warme wijze waarop jullie mij eh, al ontvangen hebben de afgelopen dagen. Zandvoort is voor mij altijd speciaal geweest, dames en heren. Ik mag uitgerekend in deze gemeente voor het eerst burgemeester worden. En dat is bijna symbolisch. Heel veel dingen deed ik voor het eerst in Zandvoort. Als kleine jongen mee met mijn vader, die huisarts was en die hier patiënten had, op een visite rijden... Uh, en dan moest ik meestal in de auto blijven wachten, maar soms mocht ik mee naar hele bijzondere patiënten van hem. Uh, ik, uh, ik had hier mijn eerste zwemlessen bij de familie Zonneveld in de Bouwer's Palace. Ik proefde hier mijn eerste Italiaanse ijsje. Ik had op het strand mijn eerste haring. Mijn eerste voorzichtige danspassen, het werd al gememoreerd, Dat deed ik in het Zandvoortse uitgaansleven. Um, de eerste keer dat ik met mijn basgitaar jazz speelde was in Zandvoort op de Kost Verlorenstraat, ik weet het nog goed. Uh, ik zat in de klas met heel veel leuke kinderen uit Zandvoort en ik heb hier dus ook menig feestje mogen vieren. Mijn grootouders woonden in Bentveld, zeven jaar geleden weer terug mee gekomen hier. heel vaak op het strand. En wij pakken altijd even de fiets, um, ja en dan is het niks heerlijkers dan na een dag hard werken gewoon even deze kant op te komen. En dat is niet voor niets, dames en heren, want als je aan zee bent is dat goed voor je bloedsomloop, voor uh, reumatische aandoeningen, ademhalingsziekten en nog veel meer. Dat uh, bleek kort geleden weer uit een uh, onderzoek dat uh, de, door de Universiteit van Exeter is gedaan, maar daar bleek nog iets anders uit. Daar bleek ook dat niet alleen die gezondheidseffecten er zijn, maar dat je ook gelukkiger en blijer bent als je in de buurt bent van de zee. En hoe mooi is dat? En wonen of zijn in Zandvoort is niet alleen maar goed voor je gezondheid, je wordt er ook nog eens gelukkiger van. Maar Zandvoorters wisten dat natuurlijk al lang, daar is geen onderzoek voor nodig. Het staat zelfs in uw volkslied. Het staat zelfs in het Zandvoortse volkslied. Dames en heren, niet alleen voor mij persoonlijk is Zandvoort een bijzondere plek. Er lijkt de afgelopen tijd wel of iedereen iets vindt van Zandvoort. Of iedereen er een mening over heeft. Daarmee plaatst de gemeente zich de afgelopen tijd wat mij betreft in het rijtje het weer en het Nederlands elftal. De ogen van het land en straks van heel veel mensen op de wereld zijn gericht op deze unieke plek. Daarmee is Zandvoort eigenlijk nog meer een beetje van iedereen geworden. En dat is mooi, want het biedt kansen en mogelijkheden als je zo bekend bent. Maar laten we één ding vooropstellen. Zandvoort is in de eerste plaats natuurlijk van 17.000 Zandvoorters. En natuurlijk is het hier heel druk met bezoekers. Maar al die mensen gaan ook weer naar huis. En dan is Zandvoort weer van de mensen die goed weten wat ze met hun gemeente voor hebben, Die zich op veel manieren met elkaar verbonden voelen. Via een rijksverenigingsleven, als vrijwilliger of gewoon als betrokken buren. En Zandvoorters die ook hartstochtelijk met elkaar oneens kunnen zijn. Het is al een paar keer gememoreerd. En daar bovendien geen geheim van maken. U noemde dat in de profielschets en het is al een paar keer gezegd met het hart op de tong. Um, maar... Wat ook gebleken is in de afgelopen tijd dat ik dat gevolgd heb... ook mensen die nadat ze elkaar de waarheid hebben gezegd... weer rustig een kopje koffie of een biertje met elkaar kunnen drinken. Dat is ook wat waard. En Zandvoorters zijn ondernemers. En als ze dat niet zijn, dan zijn ze zeker ondernemend. En dat vraagt in mijn ogen ook om een ondernemende overheid. Natuurlijk ook om een overheid die heldere kaders stelt... waarbinnen dat ondernemerschap moet, uh, het beste tot zijn recht kan komen. Maar... Ook op een manier die dat ondernemerschap ondersteunt. Um, ook op een manier die past bij het behoud van de leefbaarheid in de omgeving. Um, ik vind dat wij als overheden ons toch vaak te veel richten slechts op de beheersbaarheid en de risico's. Natuurlijk moeten we alles netjes regelen, zeker als het om veiligheid gaat. Maar soms is het ook nodig dat overheden en bestuurders hun nek uitsteken. En dat is vaak best eng, want iedereen staat klaar met een oordeel als zaken anders lopen dan voorzien. Maar ik blijf dicht bij huis als ik eh, een van mijn favoriete quotes aanhaal van de Formule 1-coureur Mario Andretti. Toen hem werd gevraagd of hij alles onder controle had. En zijn heldere antwoord is, als je alles onder controle hebt, dan ga je te langzaam. Zandvoort heeft zoveel potentie en het momentum is er om gezamenlijk, dus inwoners, ondernemers, gemeenten, verder te werken aan een nog mooier, leefbaarder en aantrekkelijk maken van de omgeving. En gemeenschappelijk lef en durf zijn wat mij betreft uitstekzaken die daar een rol bij spelen. Met name in de ruimtelijke sfeer liggen er nog volop uitdagingen. U praat al lang en vaak in dit huis over grote projecten. En dat hoort ook zo. Want dat zijn ingrijpende vernieuwingen en ingrepen waarvan zelfsprekend niet iedereen het mee eens is. En die leiden tot tegenstellingen. En ik heb echt geleerd dat er altijd een gemeenschappelijke noemer is. Je kunt het als overheid nooit iedereen naar de zin maken. Maar ik heb ook geleerd dat zorgvuldig tot besluiten komen en mensen meenemen in het proces leidt tot een beter begrip en gedragenheid. En uiteindelijk is dit het huis, de plek waar u als gekozen vertegenwoordigers uw werk doet en de plek waar de besluiten genomen worden. Zoals gezegd, in dat ruimtelijke domein liggen uitdagingen op een breed terrein. Niet alleen om de gemeente te verfraaien, want vergrijzing en ontgroening gaan ook aan Zandvoort niet voorbij. En dat betekent vragen op het gebied van wonen, de woonwensen veranderen, voor wie wil je bouwen, hoe willen mensen wonen, hoe behoud je de unieke sociale structuur in de, in de gemeente, maar een woning is meer dan een stapel stenen. Um, en daarom vragen ruimtelijke dossiers wat mij betreft om een zeer integrale benadering. Een benadering waarbij het fysieke domein wordt bezien in relatie tot alle andere domeinen zoals zorg, onderwijs, welzijn en uiteraard mobiliteit. En ik zie het als mijn taak als burgemeester om die integraliteit te bevorderen en te stimuleren. Om onze gemeente verder te ontwikkelen hebben wij onze partners in de metropoolregio en de commissaris um, heeft daar ook al aan en daarbuiten heel hard nodig. Samenwerken op het gebied van mobiliteit, wonen en economie is absoluut noodzakelijk in dit steeds drukker en aan elkaar verbonden deel van het land. Alleen al de groei van de bevolking in de Randstad zal betekenen dat nog meer mensen hun weg naar deze prachtige plek weten te vinden om te ontspannen en te recreëren. Dat zet ook steeds meer druk op de toegankelijkheid. De brede erkenning dat de verbetering van de vervoerscapaciteit ook los van evenementen belangrijk en noodzakelijk is, is heel goed nieuws. Niet alleen voor Zandvoort, maar voor de hele regio. Het laat zien dat je door samen te werken echt stappen kan zetten. Je moet dan ook wel helder maken waar je zelf staat. En je moet ook helder maken wat dat uh, ook ik zou maar zeggen, voor positieve effecten heeft voor je partners. Ik zei al, je moet ook zelf weten waar je staat. In de profielschets werd nadrukkelijk gevraagd om een burgemeester met visie. Een visie is echter nooit van iemand alleen. Een visie is het product van gezamenlijke gedachtenvorming. Van het samensmelten van ideeën. Natuurlijk heb ik mijn ideeën en gedachten en iedereen die mij kent weet dat ik die niet uh, onder stoelen of banken steek. Maar meer dan dat vind ik het hebben van een gemeenschappelijke visie essentieel. Want als Zandvoort kunnen we het niet alleen. En ik heb geleerd dat wanneer je het thuis eens bent, je vele malen sterker staat wanneer je de, voor je doelen de boer op moet. Bestuurders die zich gedragen weten door eenheid in eigen huis, kunnen veel meer bereiken uh, als zij als ambassadeur op pad gaan. In de aanloop naar mijn sollicitatie ben ik dan ook zeer gecharmeerd geraakt van het feit dat u als een raadsbreed programma heeft. Dames en heren, een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester is openbare orde en veiligheid. Zandvoort mag zich voor een plek waar zoveel gebeurt en zoveel bezoekers komen koesteren in de gedachte dat het hier veilig is. Natuurlijk is het de dynamiek van een badplaats waar heel veel mensen samenkomen. En dat zijn vaak ook nog mensen die wat nuttigen. Maar wie de cijfers ziet kan alleen maar een groot compliment maken aan alle mensen van de diensten die zich elke dag inzetten om te waken over de veiligheid van de inwoners en de vele bezoekers. En ik kijk er in het volste vertrouwen naar uit om met alle betrokkenen verder te werken aan de veiligheidsstructuur van deze dynamische plek. Ik ben me daar bewust van, dames en heren, dat ik burgemeester word van een gemeente met een bijzondere werkstructuur. De ambtelijke samenwerking met Harlem is nu bijna twee jaar geleden gestart. En natuurlijk is dat wennen. Um, het is nog best zoeken... ...heb ik al gemerkt naar de juiste werkwijze en verhoudingen. Maar een dergelijke samenwerking heeft nu eenmaal tijd nodig om te groeien en te zetten. Laat onverlet dat de bestuurlijke zelfstandigheid van Zandvoort... ...wat mij betreft als een paal boven water staat. De eenheid van de eigenheid van de gemeente... ...en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de omgeving... ...vragen om een eigenstandig bestuur. Dicht bij de mensen en rechtdoend aan de zeer specifieke positie van Zandvoort en de Zandvoorters. Zandvoort is te eigen, eigen en misschien ook wel te eigenwijs... ...om bestuurlijk ergens anders onder te brengen of te fuseren. Dames en heren, ik kom tot een afronding. Voor burgemeester kun je niet studeren. Het gezegde is dat je pas burgemeester kan worden als je het bent. En dat zal soms een zoektocht zijn... ...waarbij ik reken op uw steun, wijze raad... ...en om het met goed Nederlands te zeggen ook op feedback. Ik geloof heilig in een van mijn levensmotto's... ...helpt elkaar, daar, blijft eendrachtig. Tot slot, het burgemeesterschap is geen baan, het is een bestaan... En ik zet deze stap in de wetenschap dat ik gedragen word door mijn fantastische thuisfront met Pauline en de jongens, Lucas en Rutger, die mij daarin van harte ondersteunen en die me ook af en toe met mijn voeten op de grond zullen houden. Ik heb enorm veel zin om te beginnen en heb straks graag het glas met u op een succesvolle samenwerking. Dank u wel. In the hair, while they shot the man, who just said, "Well." Dat was uh, Amy McDonald en Imka. Ja, we gaan even naar een stukje luisteren van een interview... wat ik afgenomen heb tijdens de receptie van de nieuwe burgemeester David Molenburg. En dit is met VVD-fractieleider Hans Drommel. En, laat eens wat horen. Kan je het wel laten horen of niet? <laughs> Toen was het stil. Toen was het stil. Hans Drommel, raadslid voor de VVD in Zandvoort. Hans. Maar Hans, zeg het toch, ja, hè? He? Hans, heb, wat heb jij opgevangen van de burgemeester in zijn speech waarvan je denkt van ja? Ja, ik had gelijk het gevoel, en net niet zozeer zijn speech, als wel hoe hij er stond en hoe hij keek, doordat er chemie is die mij aanspreekt. Een hele open man, en een ermabele man, maar die ook de risico's durft te nemen, die eventueel op zijn pad komen en op onze pad komen, om het doel te bereiken, wat goed is Antwoord en wat we allemaal willen. Dat was mijn, is mijn eerste indruk. Heel fijn. Heb je ook speciale verwachtingen? Nou nee, we zitten natuurlijk in een rijdende trein. Hè. Het is niet zo dat we opeens een andere koers ervaren. We zitten in een rijdende trein met bepaald programma's. We praten over het circuit, we praten over toegankelijkheid van Zandvoort. We praten over het hele Zandvoort, nog mooier op de kaart kunnen zetten. Nu dat de hele wereld naar Zandvoort kijkt. En mijn verwachting is dat deze burgemeester, maar ook met de heer Meijer hadden we dat... Dat deze burgemeester daar fantastisch mee in de gaat. Alleen wij hebben altijd natuurlijk toch in Zandvoort. We zitten met 17 raadsleden. En we zijn allen. En dat zei hij op een treffende wijze. We zijn best wel eigenwijs. Maar aan de andere kant. Als we ook eigenwijs zijn. hebben we natuurlijk ook een echte mening. En om die mening en de constructie van die mening boven water te krijgen. heb je iemand nodig. Die daar een binnende factor in speelt. En ik verwacht dat van... Hij noemde zichzelf al David, dat we van David kunnen verwachten. Met Niek hebben we een fantastische burgemeester gehad. En ik denk dat we nu weer een fantastische burgemeester krijgen. Nou, oh, dankjewel voor dat... Ik ben op de receptie. After midnight, <middels> we're gonna let it all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 I'm the a... naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, en dan hebben we nog een klein interview van de receptie van de burgemeester. En dit keer is het Maaike Koper van de Partij van de Arbeid. Ik ben op de receptie van burgemeester Molenburg, David, zijn installatie. En ik sta naast Maaike Koper de, de, in de raad voor de Partij van de Arbeid. Ja. Maaike, wat vond je van de toespraak van meneer de burgemeester? Nou, ik moet zeggen, ik vond het gloedvol betoog. Hij, hij, hij nam ons mee op de rondreis van wie ben ik als, als persoon, wat voor type burgemeester wil ik zijn en hoe kijk ik naar Zandvoort. En hoe ga ik mijn rol invullen en dat deed hij eigenlijk langs de lijn van de profielschets die we met elkaar gemaakt hadden. Maar wat nou zo ontzettend leuk was, je kan zien dat hij Zandvoort goed kent. Hij haalde aan wat hij in zijn jeugd hier had meegemaakt, hoe hij de regio goed kent. En hij, hij stipte echt de aandachtspunten aan die belangrijk voor ons zijn. En dat is niet alleen de Formule 1 waar iedereen nu de mond van vol heeft. Maar hij heeft het juist over de, de, de bouwprojecten die we met elkaar moeten doen. Op het sociale domein heeft hij ook zaken van gezegd. Kortom, ik zie dat hij in de korte tijd dat hij, dat hij ingewerkt is. En hij gaf aan dat hij door Nick Meijer heel goed geïntroduceerd is overal. Dat hij al een, een hele eigen kijk heeft op de situatie. Dus sprak... Echt veel enthousiasme uit en heel veel passie en dat ik weet wel dat het een afgekloven woord is, maar ik vond dit veel passie uit de, uit de toespraak. Nou, dat is iemand die staat te trappen om te beginnen. Dat, ik vond het mooi om te zien. Ja. Dat geeft de boer moed, of de zandvoorter? Nou, ab absoluut. Nou ja, weet je, de, de, je wordt niet zomaar burgemeester. Het is best wel een heel traject wat je moet ondergaan. Dus je moet dit ook echt wel willen. En de commissaris van de Koning gaf vooraf ook aan dat tegenwoordig de taken van burgemeester alleen maar zwaarder worden hè, op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dus, en je brengt alles in de strijd, want je bent 24 uur euh, per dag, 7 dagen in de week ben je burgemeester. Dus dit moet je echt willen, maar hier stond ook een man die het echt wil. Dus, uh, nou, ik ben benieuwd. Laat maar komen. Ja, je glundert ook helemaal. Daar ja, nee, word kijk, ik ook blij van. Ja, ja, ja, ik, von, ja, ja, ja. ik werd ook blij van zijn toespraak, hoor. Ik vond het heel inspirerend. Um, heb je nog speciale verwachtingen op speciale vlakken met wat hij uitsprak? Nou wat ik heel belangrijk vind hè, naar ons toe als, als raad, een uh, burgemeester heeft natuurlijk een aantal rollen hè, naar de samenleving en uh, ook op het gebied van openbare orde en veiligheid in de regio. Maar naar de raad toe is het een voorzitter die moet staan voor zijn college, maar hij moet ook staan voor zijn raad. En dat betekent dat hij ons in de vergadering verder moet brengen zorgen dat wij geholpen worden bij de goede besluitvorming. En ook op tijd. En Nick Meijer was er altijd wel streng in. Dus dat was altijd wel uh, bijzonder om te zien. Maar ook op tijd zorgen dat we het hebben over de inhoud. Dat je het niet uh, op de persoon aanvallen doet. Maar dat je het zakelijk houdt. En daar ligt voor hem echt de schone taak. Want dan haal je het beste uit mensen. En ik hoop dat hij dat gaat doen. Ja, dat hoop ik ook. Nou, ik wil je bedanken voor het interview Maaike. Graag gedaan. Fijne avond. Dank je wel. Ik ben op de receptie van de installatie van de nieuwe burgemeester van Zandvoort, burgemeester Molenburg. En ik loop tegen het lijf. Onze voormalige burgemeester van der Heide. Goedenavond, meneer van der Heide. Goedenavond, dat is toevallig. Ja, ik vind het ja. heel leuk dat u, u hier tref. Ja, dat is ook een hele mooie moment. Ja, u heeft een. In ja. Installatie van de nieuwe burgemeester. En uh, daar mag uh, Zandvoort heel erg blij mee zijn. Ja. Ja. ja, want ik vroeg me af: heeft u ook tips gegeven aan meneer? Nou, we hebben elkaar wel gesproken, maar tips heeft hij niet nodig. Hij, hij, weet, hij heeft zoveel ervaring. Ik heb een beetje verteld van wat ik kon vertellen en wilde vertellen. Maar hij, hij heeft zijn heel veel ervaring opgedaan op andere fronten in het verleden. En uh, daar kan hij in deze prachtige gemeente Zandvoort heel goed mee uit de voeten. Nou, daar zijn we heel blij mee, toch? Nou en of. Het is een uitstekende bestuurder. Ik moet u zelf... Ik heb u wel gemist, hoor. Nou, als ik nou eerlijk ben... Maar dan zijn we wel heel eerlijk in het openbaar. Ja, dat laat me niet doen. Nee, dat doen we niet. Nou, dank u wel. Ik wens u nog een fijne avond met uw vrouw. En jullie ook. tot ziens. Oké. Dag, tot ziens. Tot ziens.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 Jullie zijn altijd dicht bij mij Jullie zijn er altijd Ik ben...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 Voor inlichtingen José Vonce. Het e-mailadres is vonce met een s José at gmail.com. Ik herhaal V O N S E E J O S E gmail.com. Of kom eens kijken op vrijdagavond na de repetitie van 8 tot 10 uur s'avonds. avonds. U bent van harte welkom bij de Protestantse Kerk. Post staat nummer twee. Ja, want dat was een mooie oproep voor het koor. Ik heb hier nog even wat extra informatie over het Chanty en zeeliederenfestival. Dat gehouden wordt op zondag. Het duurt van half elf tot half zes. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand, treden dit jaar tien koren op met diverse repertoire aan shantys en zeeliederen. Chanties zijn vooral traditioneel. Van oudsher werkliederen gezongen op grote schepen. Het krachtige refrein werd luidkeels meegezongen... en bepaalde het tempo van de werkers en dus op het schip. Zeeliederen zijn zowel klassiek als modern. Het zijn levensliederen, meestal over vissersleed en zeemanslijden. U kunt meer informatie vinden over de shanty op de website www.shantyaanzee.nl De locatie voor het centrum is Draadhuisplein. De aarten van de zee zijn altijd eensgezind. Kom met ons en vaar maar mee. En samen staan we sterren, dan voelen wij ons heen. Kom met ons en vaar maar mee. Hier aan boord zijn we gelijk, al ben je arm overij. De vrijheid is, de vrijheid is je loon.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 But I got your Ja, dit was Chanticoor Ancona met Vrij als de Wind. Dit was het eerste uur van Zandvoort Lunch op woensdag. En we gaan nu naar het nieuws van één uur toe. We krijgen nog één nummer, geloof ik. Beetje muziek, Hans? Nog één. We eindigen ja, altijd met een nog... instrumentaal. Ja, en in de tweede uur komt de burgemeester. Van ja. half twee tot twee uur Die gaan we interviewen. U kunt nog vragen stellen via redactie-at